Jelle Visser met het NOS Journaal. De koninklijke familie heeft het droog gehouden in Amersfoort. Het bezoek begon om 11 uur en zou tot 1 uur duren, maar het liep een half uur uit. De familie zag optredens en bezocht een kraam van de stadswormerij... die wormen inzet voor de compostering van etensresten van horeca en bevolking. Ook was er een regio-quiz georganiseerd. De koning haalde de finale, maar team Leusden met zijn neef Pieter Christiaan won de quiz... Aan het einde zei de koning dat hij graag nog eens terug zou willen komen naar Keistad Amersfoort. Want zo zei hij: aan deze steen wil je heel graag stoten. In Amsterdam was de Koningsnacht een drukke nacht voor de ambulances. Die maakten vannacht 106 ritten en dat is veel. Volgens de gemeente was het opvallend dat het in veel gevallen ging om minderjarigen die te veel hadden gedronken. Verder was het relatief rustig in Amsterdam en werden 20 mensen aangehouden.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 En dan het weer. Een regenzone trekt naar Duitsland. De zon breekt door en het blijft een paar uur droog. Later opnieuw buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 12 of 13 graden bij een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Een lekker dansbaar begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Je de disco klassieker van Earth, Winterfire en Letters Us Groove. Ja, 9 over 2 Zandvoort. Een hele goede middag. En welkom op deze Koningsdag bij de Koningsdag uitzending van Zandvoort uh, op zaterdag. En vandaar uh, Cor dat je in het oranje bent. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Bro. Ja, goed aangekleed voor, uh, voor de koning. Ja, ik ben een beetje oranje gekleurd hè. Heel goed. Ik had er gekleurd op vandaag. Goed gedaan, nou. Geen uh, Albert-Jan vos uh, vandaag. Hij uh, zit vanwege omstandigheden in Spanje. Heel veel sterkte daar, uh, Albert-Jan. En uh, dat geldt uiteraard ook voor je broer. Cor, jij neemt het uh, van uh, Albert-Jan over de komende drie uur. En wat gaan we in die drie uur allemaal doen? Ja, we gaan om kort over twee gaan we schakelen naar het dorp. Want uh, onze collega Roy van Buringen is daar aanwezig... om een sfeerimpressie te gaan doen van de Koningsdag... die we dus vandaag aan het vieren zijn daar. Dus zal hij binnen zitten of uh, lekker buiten met, uh, met dit weer? Nou, ik denk niet dat hij op een terras zit, lekker in het zonnetje. Want als ik zo naar buiten kijk, dan ja, word ik een beetje bedroefd eigenlijk. Ja, vies weer is dat. Maar, maar weet je, ook in april... vroeger was het in augustus, hè? Koninginnedag Met Wilhelmina. Ja, dat is heel is lang geleden, een een hoor. Maand. Heel lang geleden. Dat is een goede maand. Dus je zou dan denken, van, nou, de koning is getrouwd, krijgt kinderen. Dat plan je dan een beetje. Nee, weer in de winter gepland. Nou ja, in ieder geval... Een uh, meisje is jarig in de winter. Ja, is het goed. is wel gezellig uh, vandaag in het uh, centrum. Dat zeker. Ja, nou, verder gaan we om uh, half drie gaan we het weerbericht voor de Koningsdag... en de, en de komende dagen doen. Nou, ik uh, hoop dat het beter wordt. Want de afgelopen week hebben we dus echt kunnen genieten van het mooie weer. Het was prachtig en uh, ja... Dan heb je dus ook mooi weer nodig op Koningsdag. Kinderen die dus buiten hun spulletjes verkopen. Ja, dan gaat het regenen. Dat vind ik dan weer zo lullig, hè? Um, we hebben verder om half vier hebben we de evenementagenda. En uh, gaan we nog even contact zoeken met Roy van Buringen. En om half vijf hebben we het dier van de week. En gaan we wederom naar Roy toe. En hebben om kwart voor vijf het gedicht van de dag. Ja, je hebt een mooie uitgekozen. Ja, dat is heel grappig. Uh, we kennen natuurlijk allemaal wel uh, Sissi... die vroeger in Zondvoort is geweest. Nou, dat uh, arme uh, meisje, vrouwtje was diep en diep ongelukkig. Die heeft allemaal gedichten geschreven die een beetje haar ziele, weer weergaf. Maar dat was natuurlijk al in Duits. Er staan allerlei vertalingen, staan er op internet. Nou, dat heb ik een beetje bij elkaar geschraapt. <lacht> en een beetje op rijm gezet. En wat hier en daar wat tussengevoegd. Het is niet een heel nieuw gedicht geworden. Maar dat gaf een beetje weer hoe zij zich hier in Zandvoort voelde. En dat ze dus eigenlijk ook diep ongelukkig was. Nou, dat gaan we om kwart voor vijf horen. Ja, tussendoor hebben we natuurlijk diverse uh, nieuwe leuke uh, berichtjes... over het uh, Zandvoortse nieuws in het kort. En ik doe het momenteel zonder koptelefoon. Ja, dat staat wel heel apart. En dat is gewoon heel raar, want ik hoor ook helemaal geen achtergrondmuziek... en ik hoor helemaal niet uh, wat er allemaal gebeurt er op die radio. Want alle plugjes zijn weg. Onze vrijwilligers hebben alle plugjes voor de koptelefoons uh, meegenomen. Dus jij gaat zo meteen even naar de rommelmarkt en kijken of er nog ergens een plug uh, ligt. Nou, ik denk dat ik even heel snel naar stip houd, uh, Chase, en dan, <laughs> dan er even eentje koop. Dat zal dan een uur of drie zijn, vlak voor uh, nou, vijf voor drie. Dan kan jij maar een plaatje draaien, heb nieuws de reclame, doe je weer een plaatje. Dan ben ik als het goed is weer terug. Nou, helemaal goed. Oké, okay, nou de komende drie uur dus uh, gewoon Zandvoort op zaterdag. Op deze regenachtige Koningsdag 2019. En we hebben de senior aan de studio Tolweg Tina. Daar zitten wij uh, drie uur lang uh, voor je radio te maken. Met alle plezier. Straks gaan we naar Roy van Buren en dat doen we naar deze plaat van Spargo. En just for you. Deunen uit de jaren 80 van de Nederlandse formatie Spargo. En just for you. Ja, het is vandaag Koningsdag, mocht je dat nog niet gemerkt hebben. Dat betekent heel veel festiviteiten en activiteiten in het centrum. En we gaan ook meteen snel schakelen met het centrum naar Roy. Goedemiddag, Roy. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent aanwezig, ondanks dit weer op dit moment, lekker in het centrum van Zandvoort. Het code oranje is natuurlijk neergestreken in Zandvoort ook. En eigenlijk door heel Nederland natuurlijk en uh, ja, er is uh, van alles te doen in het dorp, dus heel erg veel gezelligheid. Oké, okay, oké, okay, ja. ja, die code oranje die vind ik wel goed trouwens van je. Ja toch? Ja, zeker. Ja, goed bedankt hè? Ja, nou, nou vanmorgen bedankt, ja, heb ik de burgemeester uh, nog gehoord uh, op het uh, raadhuis, bij de opening. Ben jij daar ook geweest? Nee, daar was ik helaas niet aanwezig, maar natuurlijk wel zijn laatste, ja, zijn laatste keer... Hè, dat hij Koningsdag uh, daar op die plek gaat staan als burgemeester. En uh, vele zandvoorters uh, vinden dat natuurlijk uh, ook wel jammer. En uh, hij deed het altijd wel gewoon op een heel erg leuke manier. Diverse lintjes natuurlijk dit jaar uitgedeeld. Uh, en uh, ja, die mensen stonden hun lintje dat natuurlijk wel op, die, uh, op het Borders Show, uh, zag ik op Facebook. Ja, uiteraard. En dat is altijd een uh, mooi moment... Uh... Ja, zeker. Weet ik, jij weet er alles van natuurlijk. Ja, precies. Ik heb het negen jaar geleden meegemaakt. Negen jaar ja. geleden alweer. Dat, negen jaar gewoon. Dat Ongelooflijk, hè? Dat is wel, een tijdje, hè? Jeetje, een beetje. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, in ieder geval dit jaar vier mensen die koninklijk uh, onderscheiden zijn. En uh, uiteraard namens de radio van harte gefeliciteerd daarmee. Ja, zeker weten. Dat is al wel iets om trots te zijn. Die mensen hebben natuurlijk allemaal vrijwilligerswerk gedaan. En dan zie je maar hoe uh, belangrijk uh, dat is. En hoe ook gewaardeerd dat wordt hè, door de gemeente... maar ook door de mensen die die mensen allemaal aandragen. Ja, zo is het. Die vrijwilligers zijn in uh, Zandvoort... en andere plaatsen natuurlijk heel erg belangrijk. Vandaag ook weer heel veel vrijwilligers uh, aan het werk... voor uh, deze Koningsdag. Ja, wat, uh, wat zie jij al in het uh, dorp op dit moment? Zijn er veel mensen, of niet? Ja, het, het valt mij tegen. Het weer is natuurlijk best wel slecht. Het begon natuurlijk vanmorgen allemaal. Er waren al mensen vroeg op de B, vanaf drie uur vannacht. Hè, want ze wilden natuurlijk een mooi plekje bemachtigen op het, ja, het Louis-Davidstraat. En uh, daar kon je natuurlijk een plekje bemachtigen voor de Vrijmarkt. Er waren natuurlijk kraampjes vuurd, maar daarbij ook uh, de, de, de standaard plekjes natuurlijk, met een kleedje. Wat eigenlijk gewoon standaard traditioneel Vrijmarkt is. Um, ja, dat begon dan natuurlijk vanmorgen al heel vroeg, want uh, en ze willen ze toch wel een plekje bemachtigen. Maar ja, het weer valt niet mee. Dus ze waren eigenlijk ook best wel al snel weer, uh, weer weg. Want uh, ja, er kwamen toch best wel grote hoosbuien langs. En ja, dan zijn die spullen toch allemaal kapot en uh, niet meer mooi. Dus uh, mensen vonden, waren natuurlijk wel teleurgesteld. Maar ze, uh, ze hebben een speeltje gepakt. En je ziet toch wel bij de spelen. het zonnetje komt op en het gaat weer weg. En natuurlijk regen en weer weg. En uh, de kinderspelen die, die, die zijn toch wel weer succesvol. Dat zie je wel weer. Die zijn natuurlijk ook alweer lekker bezig. En uh, tot de klok van vijf uur is er van alles te doen in het uh, dorp voor de kinderen. En uh, ja, de eerste podia's zijn ook al open. Bij Café Koper heb je, heb je een uh, zanger staan, Wilfred Belles. En bij, uh, bij het, uh, het uh, nieuwe de uh, de de straat gaat het zometeen natuurlijk van de klok van 4 uur uh, beginnen. Allemaal verschillende gezellige artiesten. En op het Gassensplein speelt de band Plakband. En uh, dat is, best wel een, dat is een, een kofferband die gaat optreden. Dus er is ook al weer wat muziek uh, ten, uh, gebracht uh, te worden. Ik zeg, kom hier niet even, even, uit mijn woorden. Maar in ieder geval, uh, er is genoeg muziek te luisteren in het dorp. Vanaf uh, nu eigenlijk. Oké, okay, dus het, uh, ja, het gaat lekker uh, gezellig uh, muzikaal worden in het centrum. En ik weet wel van ja. andere jaren dat het altijd uh, enorm druk is uh, bij die podia's, zeg maar. Ja, het is altijd best wel succesvol inderdaad. En ik vind het ook wel mooi. We zijn een klein dorp, maar hoe dat kleine dorp kan bruisen, dat is natuurlijk bij alle festivals mooi, maar bij Koningsdag dat extra tintje. En ik wil eigenlijk wel zeggen, één ding mis ik, uh, mis ik nog steeds. Dat is ook al een tijdje geleden, maar dat was toch wel die mooie zeetkistenrace. Ja, dat is inderdaad alweer een tijd geleden, maar uh, nu je het zegt... Ja, die moet eigenlijk weer terugkomen. Eigenlijk wel, eigenlijk wel. Want hij paste wel bij dat extra... Hij gaat toch een extra tintje aan Koningsdag eens handvoort. Ja, jij deed toch uh, wat met uh, organiseren, Roy, of heb ik dat uh, verkeerd? Uh, ik deed wat met organiseren, ja. <laughs> Jij ja, wil iets in mijn schoenen schuiven? Nee, nee, nee, je begon er zelf over. Dus, uh... ja, nee, nee, nee. Maar in ieder geval, ja, het, het, het, mist, het mist soms wel een beetje. Maar uh, daarentegen zijn er ook genoeg andere leuke dingen te doen. En het is zeker de moeite waard om naar het dorp te gaan. Ook al is het slecht weer. Alle deuren van alle cafés gaan lekker open. Iedereen kan lekker een plekje vinden en van muziek genieten. Ja, ik wou zeggen, gewoon uh, een, een beetje dikkere jas uh, meenemen. Je erop uh, kleden en dan kan je lekker genieten vanmiddag. Ja, maar wat is koorstil? Ja, Cor, die heeft uh, geen koptelefoon op dit moment. Oh. Well. Ja, hij heeft wel een koptelefoon, alleen geen grote plug. Dus hij kan niet ingeplugd worden. Hij kan niet ingeplucht. worden. Hé, <laughs> Cor? Ja, ik kan je niet horen, Rob. Nee, mij wel. Maar uh, Roy Ja, ze praat wel, ja. En Roy, uh, ja, ik hoor je niet. Dus ik uh, kan wel wat in het blind wat zeggen, maar... Uh... Dat is heel jammer, want de plugjes zijn weg voor de koptelefoon. Nou, dus wat mocht je nog in het dorp zijn dat? en je komt toevallig al bij Stiphout even langs... kun je zo'n uh, verloopplugje halen daar van de nou, mini jack naar normaal. Mijn koptelefoon. Dan heb betaal ik het, u u het u hier even tafel graag tafel even terug. Wat zeg je nou? Ik heb voor mijn, voor mijn eigen koptelefoon hier een plugje op tafel liggen. Zou ik hem even langs komen brengen? Jeetje, dat zou een feest zijn voor Korn. Ja, heel graag ja. Uh, Roy. Dat ga ik even doen, ik zie jullie mij zo in de studio. Ja, dan ga ik meteen de plaat erin gooien en dan kan je snel weer in de studio komen. Dankjewel voor dit moment. Tot zo hoi, meteen. Hoi. Bye amigas que anda En eigenlijk gingen we met uh, deze nieuwe plaat van uh, Danny Yankee en uh, Snow weer terug naar de jaren 90, Want het begon allemaal in 1992 uh, met uh, de single van Snow en Informer, zo heette dat plaatje. En daar hebben ze een nieuw jasje van, uh, van gemaakt, zeg maar, een nieuw plaatje. Nieuwe uitvoering en die uh, hoorde je zojuist. Te samen met uh, Daddy Yankee was dat snow en uh, de nieuwe versie van uh, Informer. En die heet Con Calma. Ja, zo dadelijk het uh, CFM weerbericht voor de komende dagen. Nou ja, als je naar buiten kijkt. Nou, wel, het valt nu even mee. Een beetje zon, maar het is niet echt een hele lekkere dag uh, wat betreft het weer. Nou, wat het weer de komende dagen gaat doen, dat hoor je zo dadelijk na deze. Fijn hè, Cor, zo'n uh, razende reporter. Ik heb een plug. Je hebt een plug, je hoort mij. Hallo, ja. Hallo -plug. maar. Heel goed, Nou, Cor heeft een plug. Dus dan kan hij kan aan het weer. Ja, maar dan kun je ja. op het telefoon. zelf nou, En Dan moet je niet door de jingle heen gaan praten. Die hoor je toch nu, of niet? Nee, wat? <laughs> Oké, okay, nou, dan komt hij aan het weer voor de komende dagen. Cor. Ja, de Koningsdag, uh, dat is vandaag twist met buien en soms is er zon. En er is ook vrij veel bewolking. Vanuit het westen trekken buien over het land... maar er zijn ook droge perioden met wat zon. Voor het gevoel is het fris met een maximum van 13 tot 14 graden... in een stevige wind. Ook morgen zijn er buien en heeft bewolking de overhand. En het wordt 11 tot 13 graden. Na het weekend wordt het droog en is er meer ruimte voor zon. En dan wordt het weer warmer met 14 tot 17 graden. Deze Koningsdag. Ja, vanmiddag zijn er flinke stapelwolken met tussendoor zonnige momenten... en vanuit het westen trekken buien over het hele land. In de tweede helft van de middag wordt het op een enkele bui na droog. In het uiterste oosten duurt het tot het einde van de middag voordat de buiigheid afneemt. Maximaal is het 13 tot 14 graden en er staat een stevige wind. En door de wind is voor het gevoel het behoorlijk fris. De gevoelstemperatuur ligt rond de 9 graden en bij buien wordt het zelfs nog een paar graden lager. Vanavond neemt de kans op buien opnieuw toe en de meeste buien zijn van de westelijke helft en daarbij is er vrij veel bewolking. De komende nacht maken we weer kans op buien, alweer regen. Het is de hele tijd droog geweest, dus het wordt allemaal ingehaald. In de loop van de nacht gaat het in het zuidwesten voor langere tijd wat harder regenen. Het koelt af naar 7 graden in het oosten tot 10 in het westen en gedurende de nacht neemt de wind af naar zwak tot matig. Morgenochtend valt in het westen en zuiden af en toe regen en is er veel bewolking. En morgenmiddag breekt het wolkendek op steeds meer plaatsen open. Yeah! En er is een mix van zon en stapelwolken. In het zuiden en zuidwesten komt meer bewolking voor en het is een tijd lang grijs. Het westen, zuiden en oosten maken kans op buien. Het kwik stijgt naar 11 graden. En de wind is zwak tot matig en verandert van richting. Later op de dag draait de wind naar het noorden tot noordoosten... op het weer van Weeronline.nl. En wat uh, ga jij als uh, weerman uh, op dit moment tegen de mensen zeggen... die naar het dorp toe gaan? Als ik zo naar buiten kijk, ga lekker naar het dorp toe. Het is opgehouden met regenen. De verwachting is dat het niet helemaal gaat doorregenen. Ik geniet van deze mooie dag, ook al schijnt de zon niet. En een beetje warmer aankleden? Ja, het is tijd voor warme chocolademelk en slagroom. Ja. Oké, okay, nou, uh, dan zeg ik, uh, doe maar. Ja, een beetje schatje heerlijk. erin. heerlijk.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 I'm losing my mind just to Floors are wet And taps are still running Dishes are broken How did we get Deze show van een aantal maanden geleden. Dat was Z en in de middel. Hoe klinkt dat nou, zo'n koptelefoon? telefoon? Oh, zo, zo lekker op. Zo, zo lekker. lekker, ja. Geniet er maar lekker van, want, uh, er komen nog heel veel mooie platen aan hoor. Dus dan kan je daar weer uh, lekker van mee genieten. Zet er maar even een klein stukje harder bij deze van de uh, Aha. Zo klinkt het als een feestje op de Zandvoortse radio. De groep uit de jaren 80 hebben het over AH. Begonnen allemaal met de single Take On Me. En dit was ook een bekende track van ze. Jorder de taxi. Ja, vandaag hebben we gewoon een regenkoor. En gisteren hadden we lintjesregen. Ja, de lintjesregen 2019 die heeft in Zandvoort vier mensen een koninklijke onderzijning bezorgd. Als eerste de heer De Rode. Oftewel. Tom de Rode die is al vanaf zijn 15-jarige leeftijd... een zeer actief lid van de Zandvoortse reddingsbrigade. Nou, Dat was het begin van een zeer langdurige relatie... die tot op heden nog steeds voortduurt. En vanaf 2008 is de heer de Rode ook vrijwilliger bij de Zonnebloem... en verricht daar activiteiten bij dagjes uit. Nou, dat is inderdaad gebeurd. En dan hebben we als tweede... dat is, dat is iemand die ik niet echt ken... maar dat is Onno Borcheld. Die is uh, man is 72 jaar. En die is op vrijdag om 4 uur... Tijdens de receptie bij het Kalleke Instituut van de Marine benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Nou, dat heeft wat te maken met dat de heer Borgat tot zijn pensionering heeft gewerkt bij Defensie, Justitiële Zaken. Afdeling Bezwaar en Beroep en na zijn functioneel leeftijdsontslag en ook al tijdens zijn actieve beroepsleven heeft hij zich geworpen op de juridische ondersteuning van de beroepsverenigingen en in het bijzonder de rechtsbijstand aan collega's en ex-collega's bij Defensie. Ook is de heer Borgel nog lid van de technische commissie van de Britsvereniging Bentveld. En hij zorgt voor de bemensing en het onderhoud van het materiaal van de vereniging. Oké, okay, en hij is uh, ridder geworden. En dat betekent dat hij zich uh, landelijk heeft ingezet. Dus lid, dan uh, ja. ben je lokaal bezig. En bij een uh, ridder, dan uh, ben je landelijk bezig. Oh, werkt dat zo? Zo is dat. Ja, dat weet jij natuurlijk alles wat in de Ja, jij... precies. Ik ja. ken het hele boek inmiddels. Ja, ja, ja, ook het ja. protocol en zo. Dus, ja. Ja, ja, ja, ja, ook, uh, jij bent ook lid van in de. Ja, negen jaar geleden. Ja. Lid... 9 jaar geleden alweer. Ja, joh. Nou, als derde persoon is de heer Gerard Verstegen. die we met z'n allen natuurlijk wel kennen. Uh, die heeft uh, 22 jaar bij de Vrijwillige Brandweer gezeten. En verder had hij onder andere bij de Kaanderim in Zandvoort. een bestuurlijke functie en was hij daar ook vrijwilliger. En in 2000 raakte Gerard Verstegen ook als vrijwilliger betrokken bij de oprichting van het Museum in Zandvoort. Dat kan ik beamen, want ik was ook een van de officiële oprichters. want ik zat toen ook in het bestuur, wat toen gevormd werd. En dan hebben we als vierde meneer Rijmers, oftewel Hans Rijmers. Hé, hey, die horen vaak bij Goedemorgen Zandvoort. Ja, die heeft ook een vaste stoel daar. Dat is, daar zat ook zijn naam op. Echt waar. <laughs> en uh, hij, uh, hij is een van de grote initiators van het sportieve en culturele leven in Zandvoort. Sport en cultuur, dat zijn twee zaken die de mensen op sociale wijze met elkaar in verbinding brengen... en bijdragen aan de saamhorigheid. Sinds 2001 is Hans Rijmers voorzitter van Jazz in Zandvoort. En hij is een zeer geliefd en veel podium aan het maken onder de jazz Music Muzici en de jazzliefhebbers. En dat is uitermate geslaagd. Dat Hans Rijmers sinds 2009 ook een zeer actief vrijwilliger was bij de Zandvoortse Muziekschool. en het jaarlijkse culinaire evenement. Nou, dat maakt dan wel duidelijk dat hij het culturele leven in Zandvoort van groot belang acht. En dat waren dus de vier mensen. Twee zijn dus een. Nee, wat, wat nee drie nou? zijn uh, lid en één is uh, ridder. Hoezo zat het in elkaar? Ja, ja, ik lees het natuurlijk weer van achteren naar voren op. Omdat ik dacht van, ja, weet je, er staan bovenaan twee mensen. En ik wil ze alle vier stuk voor stuk benoemen. Maar er zat dus eentje bij die was ridder. Niet lid, maar lid. Ja. Heel goed, dankjewel Cor. En uh, uiteraard feliciteren we alle geridderden. Want dat zeg je dan wel weer gewoon. Geridderden met uh, de onderscheiding. Is dat echt zo? Werkt dat zo officieel? Het is zo officieel. Hart geweten, joh. Nee, joh. <laughs> Ik zeg ook maar wat, nee. Nee, maar het is wel zo dat een lid en een ridder dat daar het verschil in zit. Dus we gaan een verzoek laten draaien. Ja, speciaal voor Albert-Jan en zijn broer. En zijn broer vroeg hem aan en ja, we draaien met alle plezier voor jullie. Heel veel sterkte. Hier is Mark SOMETHING'S het was speciaal voor jullie inderdaad de single van Mark Elmond van alweer heel veel jaren geleden. Dat was Somethings Got a Hold Of My Heart. Ja, het is 14 minuten voor drie uur, voor de goede middag. leuk dat je op deze Koningsdag bij ons bent bij Jacor en uh, bij mij. En we zijn er tot aan uh, 5 uur vanmiddag in de studio aan de Tolweg 10A. Wil je meekijken, ga je naar zfm Kijk je live mee in de studio. En dan zie je ook meteen dat uh, wij naar buiten kijken en de zon zien schijnen. Ja, het is echt waar, hoor. Ja, als ik rond uh, in Maart kijk, dan is het gewoon bijna zwart. En als ik kijk in richting Zee, dan wordt het steeds mooier. Ja, maar ze hoort het toch? Ja. Ja, dat bedoel ik. Gaat helemaal goed. Er staat dadelijk uiteraard heel veel live muziek in het centrum. Dus uh, ga even lekker een kijkje nemen daar in het uh, centrum van Zandvoort. het ineens wel zeggen. Een zonnige zaterdagmiddag. Ja, en dat is zo lekker. Eindelijk het zonnetje op deze Koningsdag 2019. Zijn we blij mee in landinwaarts? inwaarts? Nou ja, vanaf Heemstede is het volgens mij al een stuk slechter. Want daar hebben we inderdaad de donkere wolken voor. Ja, donkere wolken pakken zich samen boven de rest van Nederland. Zo is het behalve in Zandvoort. Behalve in Zandvoort. Ja, want de vrijmarkt is afgelopen en de zon gaat schijnen. Ja, dat is ook weer sneu dan. Dat is toch wel weer jammer. Um... Het Juttersmuseum. Ja, we gaan van Koningsdag naar Bevrijdingsdag. Ja, ik moest even kijken. Zee-evenement, zee-evenement bij het Juttersmuseum op 25 april gedateerd, maar op zondag 5 mei de Bevrijdingsdag organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een superleuk zee-evenement bij en in het Juttersmuseum in Zandvoort. Weet je eigenlijk erop? IVN, waar het voor staat. Uh, Boef, oh, ik heb het wel geweten. Nou, ja, ik heb het net op de website uh, proberen op te zoeken. Ik kan het gewoon nergens vinden. Hè. Ik dacht dat het uh, IVN een uh, kwetsmatige inseminatie was. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Net niet, net niet. Nee, het nee. heeft iets uh, met uh, jeutje. Uh, zal een vereniging zijn, de V? Ja, nou, ik weet in ieder geval wel dat, uh, dat het IVN dat heeft... Uh, allerlei activiteiten in twintig nationale parken. Maar waar IVN nou precies voor staat... We zoeken het op, uh, Cor. Ja, dat hebben ze geprobeerd. Je je het vind, niet te vinden. He? Google <laughs> geeft helemaal niks. Maar goed, daar hebben we niet over nu. Een uh, superleuk evenement is bij het Juttesmuseum in Zandvoort. En de dag zal gevuld zijn met een groot aantal activiteiten... en metzienswaardigheden over de zee. Op het strand naast het museum is namelijk genoeg te doen. Zo kan je leren vissen met een cornet. Leren de verschillende kleuren van de zee te herkennen. En met name als er algen zijn is dat niet zo moeilijk, uh, meedoen aan een zeedobbelspel, een tentoonstelling over vissen en schelpdieren bewonderen en een spannende puzzel toch maken. In het Juris Museum zelf staat een knutseltafel klaar met strandmaterialen waar je lekker je creativiteit mee kwijt kan. En weet je wat ik vroeger altijd deed erop? Nee. Ik nam dan zo'n uh, zo bloempot, je weet wel hè, zo'n zo zo standaard bloempot en die ging er schelpen oplijmen. En dat gaf ik dan aan mijn moeder voor, voor moederdag. Dat is wel een leuk idee hoor. Ik weet niet of ze dat nog steeds doen. maar goed. Ik weet ook wat de IVN is uh, inmiddels. Ja, ik, heb, ja. ik heb ook gegoogeld en uh, of, uh, uiteindelijk een resultaat gehad: oh. Instituut voor Natuur, Educatie en Duurzaamheid. Instituut voor Natuur, Educatie. Ja, en Duurzaamheid. Oh, Dat is er later bij gekomen. Waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Okay. Maar is niet inseminatie voor uh, Nederlanders? Dat is dus... Net niet. Ah, Oké. Okay. <lacht> Nou, wil je ook heerlijk genieten en uitwaaien op het strand... terwijl je van alles te weten komt over de zee... Nou, dan wil je het evenement echt niet missen. Dat is leuk voor jong en voor oud. En deelname aan de activiteiten is helemaal gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig. En het evenement begint om 12 uur s middags... en zal ongeveer tot 4 uur s middags duren. Bij de rotonde dus? Bij het uh, gebouw De Rotonde aan de boulevard. Links heeft u uh, uh, strandtent De Haven... Staat die, die te koop staat? Hier dus ook te koop staat. En aan de rechterkant heeft u de strandtent. Van, Ja? Uh, Bisclub 10. Ja! Heel ja. goed, heel goed. En uh, daar in het midden, daar heeft u een heel mooi uh, standbeeld staan. En dan heeft u die ronding en dan gaat u de linkste trap af naar beneden toe. En dan is het de eerste deur aan de rechterkant waar die mooie bord. want het Juttersmuseum buiten hangt met uh, een zeerover. staat er gauw, voor de deur Is dat uh, bij, de, bij de toilettengroep? Daar. Nee, dat is eentje lager. Okay. Is eentje lager. Die toilettengroep die was vroeger uh, groter. Ik kan me nog herinneren dat er een keertje een storm was. En dan stond het water, joh, dat stond geloof ik tot boven aan de trap. Dus als het nou een keertje weer uh, stormvloed wordt, uh, hoogtij, dan uh, met een flinke storm erbij. Ja, dan is er van het Juttesbezijm. Uh, oh jee. Er liggen alle spullen weer even in het water, letterlijk. Dus, nou, 5 mei dus. Iedereen is van harte welkom. Hoe laat begint het? het uh, dat heb ik net gezegd. Het uh, begint in om uh, 12 uur. En dat duurt dan een uur of vier uur middags. En meer informatie kunt u vinden op www.ivn.nl slash zuid Maar u kunt ook even bellen met Siska Klarenberg. En dat is ook even telefoonnummer 023 en dan 584-8789. 023 584-8789. En het is voor kinderen en voor ouders hartstikke leuk. Dat heeft het uh, IVN, uh, gaat het organiseren. Instituut voor Natuur, Educatie en Duurzaamheid. Wat er later bijgekomen is. Hier is C. La Vie. Ja, ja, hebben we even zin in. Het zonnetje gaat schijnen. De zomer is in blauw. De volken die verdwijnen. Dus gaan we naar het strand. Een dagje fijn naar zandvoort. Lekker lang naar weggezonden met de grote parasol. Even weg van alle zorgen en we zien.